4 uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. Pro voetballers die na de winterstop protesteren tegen de scheidsrechter... krijgen meteen een gele kaart. Bij een tweede overtreding volgt rood. Dat heeft de KNVB besloten in een poging geweld en respectloos gedrag... op de voetbalvelden terug te dringen. Protesteren is al verboden, maar scheidsrechters treden daar nu nauwelijks tegenop. Ook trainers mogen geen aanmerkingen meer maken op de scheidsrechter... en ook niet tegen de vierde man langs de lijn. De strengere handhaving volgt op de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De kwaliteit van de hartzorg in Nederland is goed, dat zegt de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Die reageert daarmee op de problemen met de hartzorg in het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen en het admiraal de Ruyter ziekenhuis in Goes en Vlisselingen. Volgens de vereniging komen problemen met cardiologische zorg tegenwoordig eerder in beeld doordat de openheid is toegenomen. De cardiologen zien niets in een landelijk onderzoek... naar alle cardiologieafdelingen in Nederland... zoals de organisatie van hartpatiënten wil. Bij een eigen meldpunt van de organisatie... zijn vandaag al zo'n 100 klachten binnengekomen. Vooral over het admiraal de Ruiter ziekenhuis. Er zijn meer opvangplekken voor asielzoekers nodig... dan waarmee het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... rekening had gehouden. Dat staat in een brief van staatssecretaris Steven. Er zijn vooral extra plaatsen nodig... voor uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen en voor asielzoekers uit Somalië. Maar ook het kinderpardon leidt volgens Steven tot behoefte aan extra opvangplekken. Gezinnen met minderjarige kinderen mogen niet op straat worden gezet van de rechter. De gezinnen moeten, zolang ze nog in Nederland zijn, in opvang blijven. In Amerika zijn de slachtoffers herdacht van de schietpartij op een basisschool in Newtown. Een week geleden schoot een man daar twintig kinderen en zes volwassenen dood. In het hele land liet de kerken de klok 26 keer slaan. Eén keer voor elk slachtoffer. Panzer age 6. Benjamin Wheeler age 6. In zeker 29 staten hangen de vlaggen half stok ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Later vandaag houdt de machtige Amerikaanse wapenlobbyvereniging NRA een persconferentie over de schietpartij. De National Rifle Association sprak zich nog niet eerder uit over de gebeurtenissen in Newtown. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. In de noordoostelijke provincie soms winterse neerslag. Temperatuur loopt uiteen van 1 tot 8 graden. Morgen eerst in het midden en zuiden regen, later ook in de rest van het land. Zondag en maandag bewolkt, zacht en regenachtig. AMB verkeersinformatie In de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland... komt plaatselijk dicht de mist voor. En er staan nu 18 files, zo'n 70 kilometer bij elkaar opgeteld. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging. Op de A10 West bij Amsterdam richting Zaanstad... staat voor de Koentunnel 3 kilometer. De rechterreishoek is dicht, er is een auto stilgevallen. En op de A12 bij Utrecht in de richting van Arnhem... staat tussen Wageningen en knooppunt Grijzoord 5 kilometer... Die file staat er vanwege vertraging op de A50 richting Apeldoorn bij Arnhem. Want vanwege de mist is daar de spitsstrook niet open. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam, tussen Delft en het Kleinpolderplein. Polderplein, 8 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum, tussen Everdingen en Noordeloos. 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Hier is de rechterrijstrook afgesloten. En ook een kapotte vrachtwagen op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Tussen De Uithof en Soesterberg staat 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Utrecht in de richting van Apeldoorn... kan het beste omrijden door eerst de A12 richting Arnhem te volgen... en daarna bij Ede de A30 naar Barneveld. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Os is een ongeluk gebeurd. Daarom staat er tussen Sonnenbreugel en Sint-Oederode 4 kilometer. Vindt u dat banken alleen moeten beleggen in bedrijven die ze door en door kennen? Ook al zitten die in China? Dan kunnen we elkaar de hand schudden. Aangenaam.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 De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Fiscus Proof. Dit is Radio 1. Avro. Vrijdagmiddag live. Jan Mo. Goedemiddag. Welkom terug hier vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Boze rechters praten vandaag met de Raad voor de Rechtspraak, waar ze zich niet goed door vertegenwoordigd voelen. En ik ga daar weer over praten met oudrechter en Kamerlid voor het CDA, Peter Oskam. En natuurlijk gaan we browsen met Bert Brussen. U kunt reageren, twitter ons, hashtag afrovml. Of bekijk ons op vrijdagmiddaglife.afro.nl. De rubriek over voeding. Dames en heren, de 15-jarige Tom Watkins... die alleen rauwe en groenten en fruit van zijn moeder mag eten... is ondergedoken, omdat hij anders bij zijn moeder wordt weggehaald. Bij ons in de studio, mevrouw Bentum van Amerongen... ook een moeder met specifieke opvattingen over de voeding van haar kind... die daar nu ook problemen van ondervindt. Is het niet, mevrouw Bentum? Jazeker, het wordt heel lastig. Ja, vertelt u eens, hoe zit dat bij uw zoon? Nou, we waren op een mooie zondag in Artes. Mm -hmm. De leeuwen werden gevoederd, ja. Joost was twee... Mm -hmm. en ineens gebeurde er iets raars. Hij begon heel hard te gillen, te lachen, oh. te springen... En hij was niet meer weg te slaan bij die beesten met hun vlees. Ja, nou, het is natuurlijk ook altijd spannend om te zien, hè? Die leeuw met die grote hond. Ja, ja, ja, ja, maar kort daarna werd hij een keer helemaal wild van de carpaccio... die we op ons bord hadden bij de Italiaan. Oh. Toen werd hij de volgende dag volkomen onrustig van een broodje tartar. En een week later stak ja. hij het vlees voor de fondue rauw in zijn mond. Ja. Nou, toen zijn we alleen nog maar rauw vlees gaan geven... en daar werd hij toch zo vreselijk vrolijk van. Zo. Heel apart, maar heerlijk om te zien. Ja, en u vond dat goed, u liet dat toe. Hij is ons enig kind. Dus we doen alles voor hem. Uh -huh. En verder? Nou, op een dag liepen we in de duinen te wandelen. Toen ving hij plotseling een konijn. En hij scheurde hem gelijk aan stukken met zijn tanden. Hè. Hoe oud was hij toen? Zes. En, eh, nou ja, daarom ben ik hem toen ook maar levende dieren gaan geven. Levende dieren bij het avondeten. Ja, je wil dat zo'n kind lekker eet. Ze zijn toch in de groei. Ja. Hè? Eh, maar wat, wat, wat gaf u hem dan? Een muis. En die at hij helemaal op, hoor. Oh. Ook de haren en de botten en de staart. Zo enig om te zien, hè? Oh, Ja, ja. En laatst nog op vakantie in Italië een hele grote hagedis. T maar mevrouw, is dat nou wel gezond? Nou, de tandarts is in ieder geval heel tevreden over zijn gebit. Maar toen hij aan het wisselen was, was het wel heel lastig voor hem, hoor. Met die anderhalve tand. Ja. En hoe oud is hij nu? Hij is nu tien. En volgens die meneer Stapel zou hij dus heel agressief moeten zijn, hè, als fulltime ja. vleeseter. Nou, hij is volkomen zachtmoedig en wordt bene vaak geslagen door zijn vegetarische vriendje. Oh. He, wat zijn dat toch altijd chagrijnige types, hè, die vegetariërs. Nou, mijn zoon is het zonnetje in huis. Ja, sorry, ik, ik vind het toch nogal vreemd. Alleen rauw vlees. U niet? Ik vind het helemaal niet erg dat hij rauw vlees eet. Ik vind, een kind moet zijn aard volgen. Hè, en groente, daar walgt hij van. Ja, maar, maar hoe reageert zijn omgeving? Nou, hij wordt wel gepest op school. Hè? Die meisjes gaan gillen als hij zijn lunchtrommeltje opendoet. En dan komen er een paar levende eendagskuikens uit. Ja, dat is lastig natuurlijk. Nou, het valt wel mee, maar een klein probleempje is, hij wil zijn tanden nog wel eens zetten in een beest wat niet van hem is. Hè? Oh. Dus laatst op een kinderpartijtje heeft hij de hamster van een meisje opgegeten. Ja, dat is vervelend. Ja, en bij mijn zuster had hij laatst de kanarie te pakken. Nou, ze was woedend. Heel bekrompen, hoor, want wat kost zo'n beest nou, hè? Nou, dat kind mag voor mij alles eten, zolang die maar gelukkig is. Ja, maar... Mevrouw Van Benten, mijn kind heeft toch ook koolhydraten nodig en groenten? Ja, maar van een kleine salade raakt hij al vreselijk in de stress. En stress, dat is pas ongezond. Ja. Maar wat nu wel lastig wordt, is het feit dat hij mensenvlees heeft geproefd. Oh ja? Ja, op een avond beet hij mijn man tijdens het stoeien in zijn arm. En dat vond hij zo vreselijk lekker. Ja, maar dat kan toch niet? Ja, dat hebben we ook gezegd. Hè? Een klein stukje allah, maar daar moet het bij blijven. Ja, logisch. Nou kende ik die neuroloog Jan Steur nog uit mijn studietijd, hè? met die autopsies. En daar kon ik dan bij de achteruitgang van het ziekenhuis in Enschede nog wel eens een portie hersenen ophalen. Maar die controle is nu heel streng geworden. Ja, natuurlijk. Maar het is wel een probleem. Dus we hebben s'nachts in de slaapkamer de deur op slot. Want als hij de kans krijgt, begint hij aan onze enkels. Eh, wat akelig. Ja, het is een levensgroot probleem. Ja, we zijn gek op hem. Het is een schat. Maar hoe ver moet je gaan? Ja. Nou, enorm veel sterkte, mevrouw Bente van Amerongen. En dank voor uw komst. Nou, groei. geen dank. En ik moet nu echt gaan, want Joost is alleen thuis met de werkster en dat is nogal een vleesig type. Marja en Pieter Bouwman, hoor u. Een groep rechters van het gerechtshof in Leeuwarden... luidde deze week de noodklok over de werkdruk. Volgens de rechters krijgen zaken niet de aandacht die ze verdienen... en worden onverantwoorde keuzes gemaakt. Het manifest is inmiddels ondertekend door rechters uit heel Nederland. En vandaag praat ik erover eh, met... Peter Oskam, Tweede Kamerlid voor het CDA. Ook uh, jarenlang zelf eerst officier en later rechter geweest, begrijp ik. Welkom. Ja. Uh, Bert Brussen zit natuurlijk al aan de tafel, hoofdredacteur van de jaap.nl. Maak jij je zorgen, Bert, als je hoort dat zelfs rechters in actie komen? Uh, nou ja. Ik bedoel, dat, dat, ik had het er net met meneer over. Dat lijkt me inderdaad een zorgelijke ontwikkeling. Maar ik hoor heel graag wat het nu is, want ik heb het niet helemaal gevoeld. Het is geen alledaags gebeuren in ieder geval dat rechters uh, protesteren. in Oskam, uh, dat manifest wat ze geschreven hebben... waarin ze zich zorgen dus maken over die werkdruk... en zich ook niet goed vertegenwoordigd voelen door hun eigen raad voor de rech, rechtspraak. Herkent u zich daar als oud-rechter in? Ja, ik herken het wel een beetje. Je ziet dat er steeds meer productie gedraaid moet worden bij rechtbanken. Er zijn nogal wat nuanceverschillen geweest. Je ziet het bij de openbaar ministerie. Wat betekent dat, productie gedraaid? Nou, fondsen maken. Daar komt het eigenlijk op neer. Fondsen en beschikkingen. En op basis daarvan krijgen ze geld binnen. Kijk, ze krijgen natuurlijk van tevoren geld om hun personeel te betalen. Worden ze per fonds betaald dan? Ze worden per fonds betaald. Daar komt het eigenlijk op neer. Per product. Ach, dat het is hetzelfde probleem als in de gezondheidszorg. Dat als je per behandeling betaald wordt, dat vanzelf duurder. Nou, ik weet niet of het duurder wordt. Dat niet... Wat het wel duurder maakt is dat in het verleden uh, alles naar de rechtbank ging. Tegenwoordig worden zaken door het Openbaar Ministerie zelf afgedaan. Het zogenaamde ZSM-project, waar opstelt helemaal enthousiast van is. Dat zijn de eenvoudige zaken. Dus de eenvoudige zaken worden weggehaald bij de rechtbank. Mm -hmm. En die ingewikkelde zaken en die eenvoudige zaken, die compenseren elkaar. Als je dan de eenvoudige zaken weghoudt... en je houdt alleen de gecompliceerde zaken over... dan wordt het per product worden duurder. Ja, want omdat... het zou dus minder ja. druk moeten worden... maar dat is helemaal niet het geval, omdat die zaken ja. ingewikkelder zijn. Nee, want die rechters hebben nog steeds hartstikke druk. De doorlooptijden lopen nog steeds op. De zaken blijven op de plank liggen. En uh, waar uh, vroeger een politierechter 18 zaken in een ochtend uh, wegwerkte... doet hij er nu nog maar een stuk of 10 of 11. Ja, er was vandaag, ik zei het, een gesprek tussen de rechters... en de Raad voor de Rechtspraak, hun vertegenwoordigend orgaan. Uh, Maria van de Schepop, die is weer voorzitter... van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Dat ja. is een andere klus. de vakbond, zeg maar. Precies, ja. die was daar uh, bij, om, om de rechters... die, die zich uh, zorgen maken te vertegenwoordigen. We hebben na afloop kort even met haar gesproken. Ik zou in eerste instantie denken... Uh, dat wij uh, vooral met de, de rechters uh, onder elkaar... Uh, scherp moeten krijgen van wat er aan de hand is. Ik denk dat we uh, uh, daarna, en dat kan ik al uh, aankondigen... Dat, dat wanneer we dat scherp hebben... Uh, dat we mogelijk daarna uh, aankloppen... bij politiek. Ja, want dat is dus uh, de, de vraag was, wat gaat er nu gebeuren na dit gesprek? Hè? Wat, wat levert het op? En zij zegt, wij moeten vooral bij de politiek aankloppen, bij u dus. Nou, ik denk tweeledig. Ik denk dat de rechtspraak ook naar zichzelf moet kijken, hoe ze het beter kunnen uh, organiseren, efficiënter kunnen werken. Ik weet want dat wel, kan? Dat kan zeker. Ik weet ook dat de rechter uit is. Dat er uh, voor heel veel rechters, die, uh, uh, die nemen gewoon werk mee naar huis... die werken s'nachts door, uh, dat het bijna onverantwoord wordt... en dat je mensen uh, ziek ziet worden. Dus daar, uh, daar moet de politiek wel wat gaan doen. Uh, U zegt het, het is onverantwoord. Wat zij zeggen ook in het manifest, er worden onverantwoorde keuzes gemaakt. Betekent dat dat er nu ook vonnissen geveld worden... waarvan je dus kunt zeggen, die zijn niet goed? Dat denk ik niet. Ik denk dat rechters zo eager zijn om hun werk goed te doen... dat ze liever langer doorwerken dan dat ze gewoon maar een vonnis maken wat niet goed is. Dus ik, ik verwacht niet dat het nu ten koste van de kwaliteit gaat. Ik denk wel dat het ten koste van de gezondheid van rechters gaat. En wat kunt u daar als politiek dan aan doen? Nou, ik denk dat er naar die productprijs gekeken moet worden. Wat je nu ziet is dat, uh, dat is een technisch verhaal... maar dat de meeste rechtbanken miljoenen in het rood staan. Ik weet van de Amsterdamse rechtbank... staat de strafsector vijf miljoen in het rood omdat ze uh, die zaken wel moeten doen. Het Openbaar Ministerie brengt die zaken aan. Dus moet de rechtbank dat doen. Mensen zitten vast. Ja, dan moet de rechtbank daar een oordeel over geven. Terwijl ze eigenlijk te weinig mensen hebben. En terwijl die productprijs dus uh, te laag is. Waardoor, zeg maar. Uh, ook al werken ze dag en nacht dan nog kunnen ze die salarissen niet betalen. Dat betekent dat ze gewoon in de min staan... en dat ze iedere keer naar de Raad voor de rechtspraak moeten... om te zeggen, ja, daar moet geld bij. Nou, Dat is een ongezonde situatie. Want dan zie je dat de managers van de rechtbank... eigenlijk alleen maar steeds bezig zijn met hun mensen onder druk te zetten... om te zeggen, je moet die productie maken, je moet de zaken niet aanhouden. Rechters gaan voor kwaliteit, die vinden, er moeten getuigen worden gehoord. Dan houden we de zaak aan, dan wordt die getuige gehoord. Dan duurt het allemaal maar wat langer. Dus er moet gewoon geld bij, kortom. Eigenlijk moet er geld bij. En wat nou zo gek is, is dat uh, minister Opsteld heeft gezegd... ik ga die strafrechtketen versterken. Ik heb daar 105 miljoen voor, die geeft hij allemaal aan de politie. Maar ja, dat... als daardoor minder zaken bij de rechter komen, dan helpt het misschien Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat er meer zaken bij de rechter komen. Dus als de politie meer gaat doen, mm -hmm. hè, dan zal het deels in een kwaliteitsinjectie zitten... en deels in uh, logistieke dingen. Maar dan zal de politie ook meer boeven gaan vangen. Hebben ze meer geld voor. Dat ja, betekent dat de advocatuur drukker Het wordt het alleen krijgt. maar drukker. Het wordt voor iedereen drukker. Ja. En dan moet daar ook geld bij. En we leven in een rechtsstaat en iedereen mag naar de rechter stappen. Dus je kunt moeilijk zeggen van sorry, we hebben geen... Nee. Dus, dus u zegt als, als CDA-politicus, maar dat is natuurlijk makkelijker... omdat u tegenwoordig in de oppositie zit als stuk CDA. Dat Een stuk makkelijker. Ja, ja, ja, ja. Van Opstelten, kom maar over de brug. Nou ja, ik heb, uh, bij de justitiebegroting heb ik gezegd... die 105 miljoen alleen aan de politie geven, lijkt me geen goed idee. Ik snap dat het grootste gedeelte naar de politie moet... omdat daar nog heel veel te verhapstuk is met die nationale politie. Want u weet dat we in een crisis zitten, hè? Ja, ik ja. vind dat er overal bezuinigd moet worden. En dat is ook wat Opstelten zegt, het openbaar ministerie... En de rechtbanken, die zijn uh, de laatste jaren de dans ontsprongen. Dus die moeten nu ook mee. Uh, maar ik weet bijvoorbeeld bij het Openbaar Ministerie dat de nood ook heel hoog is. En dat ze gewoon bepaalde zaken niet meer gaan doen. En dat er ook mensen ontslagen gaan worden. Ja. En dat is wat makkelijker dan bij de rechtbank, omdat die voor het leven benoemd zijn. Mm. Toch zegt u uh, tussendoor net ook van ze kunnen efficiënter gaan werken. Ja. Uh, uw uh, Tweede Kamercollega van de VVD, Aart van der Steur, die zegt dat ook. Die zegt uh, zelfs, als ze dat doen, is het financiële problemen niet. <lacht> Ja, dat is lastig, hè, want er worden veel uh, eisen gesteld aan rechters. Men vindt ook dat rechters beter moeten motiveren, moeten uitleggen waarom ze tot bepaalde beslissingen komen. Dat betekent dat je daar meer tijd in moet stoppen om het op, allemaal op te schrijven. Maar ik vind wel dat dingen efficiënter kunnen. En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, erkenningen, dus stel iemand uh, die, die woont samen en die uh, krijgen samen een kind, nou die erkenningen, ja, dat is natuurlijk uh, hamertje tik. Uh, dat is een kwestie van controleren, dat, dat kan, ook wel door, kan ook op een lager niveau worden hmm. gedaan. Maar ik weet dat de rechtbanken dat al doen. Maar of je daarmee voldoende verdiend hebt. Twijfelt u. Nee, daar verdien je niet genoeg mee. Nee. Ja. Wat, wat gaat u wel doen, zelf, als uh, Tweede Kamerlid voor het CDA? Nou, ik ga het in ieder geval volgen. We hebben binnenkort een gesprek met ook met diezelfde NVVR... om te kijken waar de problematiek zit. De Vereniging voor Rechtspraak. Uh, ja, en we hebben, ja kl klopt. En we hebben regelmatig debatten met de minister opgesteld Ook over, uh, over de strafrechtsketen. En daar zal dit zeker aan de orde komen. En uh, ja... Ik weet zeker, ik kan mijn horloge er wel op gelijk zetten... dat over een jaar of over twee jaar dat de nood nog hoger is... en dat de opstelde toch over de brug zou moeten komen. Als hij komen. nu niks doet, dan zal hij nou ja, wel gedwongen ja, gaan doen. worden. Hij heeft nu gezegd, ik geef het allemaal aan de politie. Daardoor wordt het product van de politie ja. wordt kwalitatief beter. Dus Hebben dat betekent nog een jaar van... lang een hele hoge werkdruk voor al die rechters. Ik ben bang dat het, nog even, ik ben bang dat het nog even gaat duren, ja. Peter Oskam, tot zover. Dank. Zo direct. Praten we met Bert Brussen door over met name zaken ook die zich op het internet afspelen. Maar eerst luisteren we weer naar muziek van Fabiane Dammers. say you do. Fabian en Amers begeleid door Robert Komen en Robin Assen met The Girl You Love, het gelijknamige nummer van haar album. Hoofdredacteur van de Theja.nl. Waar stond het internet bol mee, bed afgelopen week? Nou, ik wil even anders beginnen deze keer. Oh, vooruit. Wat? Want we hebben eigenlijk elke seconde telt. Uh, het is nu wel, ik heb het, uh, vanmiddag de uitzending beluisterd. En je maakt wel grappen, van uh, het einde der tijden is er nog niet. Maar in New York en zo is het nog ochtend. Dus we hebben nog een hele dag, er kan nog van alles gebeuren. Uh, daarom wilde ik ook graag... Beginnen nu toch al die mensen te pet lachen? Peter, ik wilde graag even, even een nieuwe tune. Uh. Oh. De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er wordt misschien nog veel gezegd voor dit. Ik heb de tijd niet. En ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. kom me heel bekend voor, Ja, dit is voor de jongere, jongere kijkers. Sorry, luisteraars. Is het, uh, dit was het einde van Veronica. Wat daarna weer in publieke bestelling. ging. Ja, en daarna toen nog piraten zenden. Daarna, nou ja, anyway. Um, ja, kijk, ik vind uh, eigenlijk... Ik heb er helemaal niet geloofd in al het geloof over het einde der tijden. Maar toen uh, vorige week uh, een bult terug aanspoelde... en mensen die Johannes gingen noemen... en daar vervolgens een stille tocht voor organiseerden... en de burgemeester van Texel gingen bedreigen... dacht ik, ach, weet je, dat einde der tijden... is misschien ook wel een beetje vragen erom. Is misschien ook wel een beetje terecht dat dat nu komt. Bovendien, uh, we weten allemaal, iedereen met een beetje bijbelse kennis... het einde der tijden wordt voorspeld door het aanspoelen van dode vissen... Ik bedoel, een bultrug, dat kan alleen in Nederland. Dus uh, ja, ik denk dat het uh, helemaal prima is dat we vergaan. Uh, ook op Twitter uh, is het, uh, denk ik, de afgelopen 48 uur... gaat het alleen maar daarover. Ja. Uh, eigenlijk alle leuke grappen zijn wel voorbijgekomen. Zoals mensen die zeggen, zullen we met z'n allen stoppen met Twitter... zodat als straks de Australiërs en de Amerikanen wakker worden... ze denken dat we allemaal weg zijn. Wat ik heel leuk vond, maar dat lukte niet. Uh, er was iemand die zei, oh jeetje, maar mijn kalender eindigt op de 31ste. En er was iemand die zei, ach, als de wereld toch vergaat... dan ga ik mooi een keer poepen zonder door te trekken. Over Overigens uh, hield uh, ook uh, Ed Koningin Beatrix... Uh, die uh, wil nog even wat zeggen over het einde der tijden. Die zei, het schijnt te sneeuw in het noorden... maar onze zuster Irene is ervan overtuigd dat het als regent zijn. Zo is zuster Irene. Peter Oskamp van het CDA. Uh, bezig geweest met het einde der tijden, of...? Nee, totaal niet. Ik ga ook nog naar New York toe. Dus. Ik, <laughs> ja. Ook nog? Ja. Je, je collega's wel, want uh, uh, André Rauwvoet, die twitterde vandaag... van mij geen grap over de Maya's en het einde der tijden. Prijs de dag niet voor het avond is. Nee. Waarop zijn uh, directe collega Arie Slopper er overheen ging met... Voorstel. Laten we het vandaag niet over het einde hebben, maar over een nieuw begin. Ja. Ik zou zeggen, laat het einde der tijden maar over aan de christenen, dan komt het altijd goed. Misschien wil de rouwvoet wel verzekeringen uh, tegen het einde der tijden slijten. Hij is tegenwoordig voorzitter van het verbond, toch, voor ja, van, uh, ja. of voor verzekeringen. Ja, voor zorgverzekeraars. Maar overigens, want je had het even over een minuut stilte in verband met het einde der tijden. Maar eerder hoorden we, en dat meld ik hier ook, dat uh, de correspondent van RTL in Amerika het had over één minuut stilte in verband met die schietpartijen in Amerika. Eén minuut stilte online. Wat moeten we ja, ons daarbij voorstellen? Geen idee. Ik, denk, ik hoop niet dat ze echt websites op, op zwart gaan zetten. Het en zijn, zoiets een, hoorden we, ja. Het, het zijn wel Amerikanen, dus t, de pathetiek is altijd iets groter dan in Nederland. Uh, wat ik wel weet, en dat gebeurt in Nederland ook... is dat we steeds vaker bijvoorbeeld op Twitter oproepen krijgen... tot één of twee minuten Twitter stilte... uit een soort van zogenaamd respect. Uh, dat gaat soms heel ver. Op 4 mei is dat al om acht uur dat heel veel mensen... dat ook doen. En degene die dat niet doen, die worden dan ook meteen euh, nou gewoon heel Hollands met de dood bedreigd en dat soort dingen. Om het toch maar even over respect en vrijheid te hebben. Ja. Maar goed, ja, ik zal mij niks verbazen als er inderdaad Amerikaanse sites gewoon letterlijk op zwart gaan. Op zwart gaan. Of, of inderdaad, gewoon een minuut ophouden. Dat, dat, en dan je mag erop rekenen dat het dan elk jaar wel zo blijft. Ja, is, is Peter Oskan van het CDA wel een twitterer? Ja, maar nog niet zoveel. Ik moet nog een beetje erin komen. Ik ben een beetje een digibeet. Maar uh, sinds ik in de Kamer zit... Het zit moet, moet, hè, als uh, Tweede Kamerlid. Ja. Of niet? Ja, ik had een soort weddenschap met mijn uh, secretaresse. Die zei, nou, met de kerst moet je er duizend hebben. Duizend volgers. Ik ja. heb er nu uh, 820, geloof ik. Dus uh, 820. aardig in de buurt. Oh, oh, 180 volgers. Nou, ik retweet je oh, straks wel even. Ja, ja, ja maar, heel graag, heel <laughs> graag. Dan heb je meteen 3000 extra. Dat zijn hele leuke mensen, kan ik je vertellen. Vooral de anonieme. dat is echt één groot feest. Maar heb je er ook wat aan tot nu toe? Of, uh... Nee, het is goed. Mensen reageren. Dus uh, het is een middel om uh, toch met mensen in contact te komen. Het is vaak wel lastig antwoorden. Wat ik ook leuk vind, is dat je wordt gedwongen... om korte statements te maken. Dus ik, uh, je moet kort formuleren om, uh, om uh, je te te... Dat is heel te, goed voor politici. Ja, Peter Oskam, CDA. Uh, ja, ja, ja, zo is het. Peter osschamp ja. Oké, okay. ja. goed. Bert, wat was er verder nog uh, te doen? Nou, verder niet zoveel. Oh, oh wel, misschien wel. Uh, de Buma, dat is die uh, vrij antieke achterlopende organisatie van plaatjesdraaiers, een beetje uit jouw tijd. Uh, die <laughs> zijn nu al sinds jaren dag bezig uh, met het, uh, uh, het, uh, het beharten van... belang uh, hè? Ik kom even niet op mijn woorden. Dit ja, dat wordt echt... krijg je als je dit... mensen Maar dit, beleven, me ja. goed. dit is toch, uh, toch de laatste dag. Dus die zeggen de belangen te behartigen van uh, de artiesten. En wat er gebeurt is dat ze daardoor telkens rechtszaken voeren... tegen mensen die volgens hun uh, die belangen niet behartigen. En dat hebben ze deze keer gedaan bij uh, de website nederland.fm. Dat is een website die verzamelt alle uh, online streams van radiostations. Dus ook die van Radio 1. Nou, daar kun je dan op klikken en dan krijg je een playtje... en kun je radio luisteren. Niet erg, zou je zeggen. Maar Buma zegt... Uh, die organisatie, niet jouw collega... Uh, die, die zegt van ja, als je dat doet... dan uh, maak je een opnieuw openbaar in een nieuwe website. Uh, en dan wordt dus een doelgroep bereikt... die de radiomakers met onze afspraak niet voor, niet voor ogen hadden. Dus Buma's is naar de rechter Extra gegaan. betalen. Ja, dus. dan moet je dus extra betalen. Ja. En Buma's is naar de rechter gegaan. En de rechter heeft daar daarin gelijk gegeven. En die website die moet nu ineens heel veel geld terug gaan betalen... en mag uh, op straffen van uh, een dwang soms, geloof duizend euro per dag... Uh, moet hij ook stoppen met het aanbieden van die streams. En dat vind ik... een Bijzonder gevaarlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Want een embed is namelijk ook linken ergens, ergens anders naar op het internet. Dat betekent uh, dat als ik nu op mijn website uh, deze webcam... want we worden nu gefilmd door webcams. Ja. Dat is te zien op de site van de AVRO. Als ik dat dan op mijn website zet... Uh, en zometeen gaat dat bandje spelen. Ik weet niet of jullie een contract met Buma hebben. Maar zometeen gaat het... Ja, wel. Likt aan, hè? Likt aan, aan. Ze klagen al, ja. Uh, dan, dan zegt Buma, ja, dat mag je niet op je website zetten. Want uh, dan hoor je dus, uh, dus dingen die auteursrechtelijk ja. zijn beschermd. En ja. nou ja, ik, ik vind dat een hele vervelende en gevaarlijke ontwikkeling. Weet niet, wat was uw rechtgebied toevallig? Intellectueel eigendom? Of een... Nee, maar we hebben wel veel uh, gesproken in de Kamer over het auteursrecht van de week... over het downloadverbod en ja. de thuiskopieheffing. En uh, ja, er worden heel veel rechtsza ja, rechtszaken gevoerd, juist op dit gebied... omdat uh, het te ingewikkeld is. Uh, de staatssecretaris die wil graag uh, uh, een downloadverbod. Uh, dat weet ik, ja, ja, sommige partijen willen dat niet... Um, maar dat gaat toch door nu, begrijp nee, nee, ik? Nee, het gaat niet. Partij van de Arbeid wil het eerst. van de Arbeid en D66 nee, wil het niet. Het downloadverbod, ja, nee, ik bedoel, dat gaat niet door, sorry. Nee, dat gaat niet door. Ja. Kijk, en wij willen het wel, maar wij willen niet dat, zeg maar... als jij uh, thuis een kapietje maakt voor je dochter of zo... Dat, dat, dat, dat je dan wordt vervolgd. De bedoeling is natuurlijk dat mensen die daar misbruik van maken... op grote schaal, dat die worden aangepakt. Mm. Dus we, we willen eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Maar dit bijvoorbeeld, het extra betalen als Bert uh, ja, een radiostream uh, doorklikt? Ja, het, dat is ingewikkeld. Kijk, ik vind dat uh, artiesten recht hebben op een vergoeding. Een, een billijke vergoeding. Maar ze hoeven niet steeds hetzelfde te krijgen. Dus, dus uh, dit soort dingen moet gewoon goed geregeld worden. En omdat het niet goed geregeld is, strijdt Buma ervoor. Die pakken die hun kansen. Ja, in dit geval zijn ze tegelijk gesteld door de rechtbank. Nou ja, ik hoop dat die, dat die jongens van uh, Nederland FM in hoger beroep gaan. Dat zeggen ook overigens de advocaten. Die, Ligt wel die, voor, de, die die voor de hand natuurlijk. Jij bent, bent het er wel mee eens dat die artiesten uh, recht hebben op een royalties. Maar nee, misschien het, dat is heel goed natuurlijk dat je ja. een organisatie... Heb die voor de artiesten ook kun je daar bij Buma de nodige vraagtekens bij zetten. Maar stel dat het een goede organisatie was die goed werd geleid... zonder dat er ook nog corrupte bestuursleden in zaten. Dan was het heel fijn geweest dat artiesten zich daarbij konden aansluiten. Ja. Maar het probleem is natuurlijk dat uh, zoiets is bedacht... in de tijd dat er alleen radio was. En dat je inderdaad nog kon zeggen... we hebben een thuiskopieheffing op de cassettebandjes... Ja. zodat mensen niet meer thuis van de radio opnemen. Ja. Maar dat is niet meer het geval. Nee. We hebben een wereldwijd internet. En dan en, is dit achterhaald, wat, wat, zeg je? Ja, nee, ja, dan moet je dus gaan bedenken of je dat op, misschien op een andere manier doet. Of ja, ja. je misschien sommige dingen wilt toestaan. En ook uh, ja, of je daar misschien een, een andere vergoeding tegenover moet stellen. We gaan kijken of dat ervan komt. Eh, dit, oh, dit was, ja, komt dit was het, het alweer. Ja, ja, oh, oh die, dan Bert <hij> van, ja. van ja, is leuk ja, je gekend te hebben. Ja, maar die zitten niet. Ja, dus, dus ik zeg Bert Brussel, ja. dank je wel. En ik zeg Peter Oskamp van het CDA, ook dank. Dit was Vrijdagmiddag Live. Wij gaan horen van Rick Conijnenbelt, wat er in het Radio 1-journaal zit. Rick Conijnenbelt van de Westerlaken. Ik wou het zeggen, mag het ook Rick van de Westerlaken zijn. Ja hoor, Rick. De salarissen van... De toppen van de NS gaan op termijn met 35 omlaag. Dat is nieuws dat net uit de ministerraad komt. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Onze correspondentie wacht op het einde der tijden in het Franse Bougarache. En uh, al het DNA-materiaal van de deelnemers aan het onderzoek... in de zaak Marianne Vaatstra, dat is vernietigd. Dat allemaal zometeen in het NOS Radio 1-journaal. Maar eerst het nieuwsoverzicht met Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. De Wiegepolder in Zeeland staat in 2019 onder water. In 2016 denkt het kabinet klaar te zijn met de onteigeningsprocedure... en in mei van dit jaar zal de ontpoldering dan beginnen. In het regeerakkoord van VVD en PvdA staat dat de Wiegepolder volledig ontpolderd gaat worden en het kabinet wil nu zo snel mogelijk... met het aanvragen van de vergunningen en ontheffingen beginnen. Profvoetballers die na de winterstop protesteren tegen de scheidsrechter... krijgen meteen een gele kaart. Bij een tweede overtreding volgt rood...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 ANWB ah, Verkeersinformatie. In de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland... komt plaatselijk dicht de mist voor. En er staan nu 15 files, net geen 60 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is minder dan gemiddeld op dit tijdstip. Ik pik even de plekken eruit met de meeste vertraging. Eerst Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. Voor het Koenplein 5 kilometer... En bij Arnhem op de A12 richting de Duitse grens... tussen Oosterbeek en Knopendwaterberg twee kilometer. Dat komt omdat de spitstroken vanwege de mist op de A50... bij Arnhem niet open zijn. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft-Noord en Berkel en Roderij. 6 kilometer door een eerder vanmiddag. De weg is weer vrij. Kapotte vrachtwagen op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Knoop en En de Van Brie noordbrug staat 3 kilometer. De rechterreis ook is dicht de hoogte van de Van Brie noordbrug En er heeft ook een kapotte vrachtwagen gestaan op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkem. Die is weg. Bij Lexmond staat nog wel 3 kilometer file. En datzelfde geldt voor de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Ook daar heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. Tussen de Uitof en. Soest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 Na de dood van een grensrechter gaat de KNVB bestaande spelregels voor het profvoetbal strenger handhaven. En dat betekent dat een protest van voetballers tegen een beslissing van een scheidsrechter al gelijk een gele kaart oplevert. En ook al is het op sommige plaatsen in de wereld inmiddels al 22 december. Er zijn nog steeds mensen die denken dat de wereld vandaag op 21 december, het moment dat de Maya kalender afloopt, vergaat. En daarom hebben veel mensen zich verzameld bij Maya Tempels om het ingaan van die nieuwe tijd mee te maken. En al 75 jaar is ze razend populair. Met haar parelwitte glimlach, slanke taille, knappe prins. En haar zeven dwerger Sneeuwwitje. En dan heb ik het vooral over de Disney-film. Niet zomaar een tekenfilm, maar een film die voor altijd de standaard van animatiefilms bepaalde. Dat en meer tot half zeven vanavond in het NOS Radio 1 Journal. Maar we beginnen met nieuws uit de ministerraad. Bij de Nederlandse spoorwegen krijgen uh, de topmensen op termijn een stuk minder te verdienen. Dat uh, besluit is door de ministerraad genomen, omdat de NS geen goede prestaties heeft geleverd. Michiel Breedveld sprak minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over dat besluit. Dat uh, beloningsbeleid wordt aangepast. In de eerste plaats zullen de beloningen uh, voor de huidige bestuurders, blijven wel bestaan, maar in de toekomst gaan ze fors omlaag. Uh, maar belangrijk misschien voor de korte termijn is dat het bonusbeleid op de helling gaat. De bonussen uh, zijn fors. Uh, beloopt zelfs maximaal 50% van het vaste salaris van de huidige NS-top. En dat brengen we terug naar maximaal 20% uh, bonussen. Uh, en worden, die worden echt gekoppeld aan strenge voorwaarden. Uh, op het huid van dienstverlening, op tijdrijden, uh, de bekende winterproblemen. Uh, uh, en dat doen we met een uh, knock-out systeem. Als bepaalde uh, problemen zich hebben voorgedaan, dan vervalt de bonus gewoon geheel. We hebben natuurlijk uh, echt hele grote problemen gehad begin 2012. Uh, dat zou dus in het, in het nieuwe systeem echt toe leiden dat er gewoon onmiddellijk de bonus vervalt. Dus wij in de kou zijn geen geld? Nou ja, goed, ik vind uh, bonussen kunnen bij een bedrijf als de NS uh, helpen om de prestaties te verbeteren. Maar op het moment dat er wanprestaties worden geleverd, kan er geen sprake zijn van bonussen. Ja, een wanprestatie noemt u het. Is het een wanprestatie of was het overmacht? Nee, ik denk dat uh, de problemen op het spoor in de winter... Uh, zijn natuurlijk niet voor het eerst. Ze zijn ook niet zo groot. Er zijn in andere landen echt er ernstigere omstandigheden in de winter. Uh, dus de NS had daar in het verleden echt beter op voorbereid kunnen zijn. Dat is toen ook erkend. Uh, en we koppelen dat nu gewoon ook rechtstreeks aan het beloningsbeleid. Kortom, uh, bij een goede winter wel een bonus. Uh, dus laten we wel maar gaan hopen. Nou, het, is, uh, het werkt andersom. Uh, als bij een beetje sneeuw de zaak weer helemaal stil staat... dan vervalt de bonus... Als de treinen blijven rijden in de winter komt de bonus nog niet binnen. Dan gelden de gewone criteria van klantvriendelijkheid, op tijd rijden, goede dienstverlening. Dat kan leiden tot een maximumbonus die dus veel lager zal zijn dan in het verleden. Nu gaat dit veel verder dan een stimulans om goed te presteren. U zegt ook het loon moet omlaag, 35 procent. Vindt u dat bestuurders bij de spoorwegen dan te veel betaald krijgen? Ik vind dat um, uh, beloning in relatie moet staan tot de verantwoordelijkheden. Uh, de NS is natuurlijk uh, een monopolist, het is een staatsbedrijf, het dient uh, in hoog mate gewoon een maatschappelijk belang. En dat soort factoren moeten ook meewegen. Het is niet een, uh, een bedrijf wat in uh, uh, grote internationale concurrentie uh, moet opereren. Dat doen ze wel hier en daar op kleine deelmarkten. Maar het grote uh, werk voor de NS is gewoon in een beschermde positie in Nederland uh, met een staatsmonopolie wat aan hen is gegund. Dat maakt ook dat de beloning uh, een stuk soberder mag zijn. Nu staat u hier als minister van Financiën. Waarom gaat u daarover? Omdat de NS een staatsbedrijf is... en alle staatsdeelnemingen zijn uh, bij het ministerie van Financiën ondergebracht. Het is geen wet, maar u gaat gewoon als aandeelhouder uh, uw wil opleggen? Um, ja, zo zou je het kunnen formuleren. Dat is ook terecht, want we hebben als staat niet voor niks de aandelen in handen van de NS. Zoals gezegd, zegt, het is een hele grote monopolist op het Nederlandse spoor... Dat is ook prima, dat zal in de toekomst wat ons betreft ook zo blijven. Uh, maar dat betekent wel dat we als overheid, in dit geval nu als aandeelhouder, daar strenge eisen aan kunnen stellen. Ja, we zijn gewoon de baas over dit soort bedrijven. Dan roept, dat roept meteen de vraag op, waarom hebben we dan niet veel eerder uh, hierin ingegrepen? Want die ophef over de bonussen, over de beloningen, bestaat al heel lang. Ja, er is al eerder sprake geweest van een versobering, maar ik vind dat we daar nog een uh, tandje bij moeten zetten. Um, dat heeft ook te maken met het maatschappelijk debat, uh, wat steeds kritischer is geworden over het beloningsbeleid. Uh, zeker bij de overheid en de publieke sector, maar ook bij staatsdeelnemingen. Dat zijn bedrijven waar de overheid uh, niet voor niks in zit. Het gaat gewoon om maatschappelijk belang en dienstverlenende bedrijven zoals DNS moeten daar, uh, zich daar naar richten zij minister van Financiën Dijsselbloem. En ook bij andere bedrijven in de eigendom van de staat... gaat straks gekeken worden naar de beloningsstructuur. Het is acht minuten over half vijf. De eerste landen hebben het einde van de wereld zonder problemen doorstaan. In Nieuw-Zeeland is het inmiddels alweer 22 december. Dus daar kunnen ze opgelucht ademhalen. Maar toch zijn er mensen die denken dat om zes uur vanavond Nederlandse tijd... de wereld alsnog vergaat als het in Mexico 11 uur is en de cyclus van de Maya-kalender afloopt. Bij verschillende Maya-ruïnes in Midden-Amerika... hebben zich inmiddels duizenden mensen verzameld. We gaan naar correspondent Kees Zoon in Mexi Mexico. Um, ja, Kees, we weten inmiddels dat het niet de Maya's zijn... die voorspellen dat de wereld vergaat. Wie staan daar dan wel bij die ruïnes? Ja, uh, het, het is uh, natuurlijk de laatste dagen gesproken over de provincie van, van de Maya's. Maar die, die bestaat helemaal niet. Uh, de, uh, er is alleen dus die kalender waar je het net over had. Ja. Uh, wat, uh, bij de, al die ruïnes zijn ontzettend veel toeristen verzameld. Uh, dat is op zich niet zo bijzonder. Want dat gebeurt uh, twee keer per jaar op 21 uh, december, op 21 maart. Omdat dan de zonnewende plaatsvindt. En een heleboel mensen geloven dat ze als ze bovenop de ruïne staan, dat ze dan uh, nieuwe energie opdoen. En uiteraard zijn er natuurlijk ook allerlei groepen mensen... die, uh, die nog steeds wel geloven dat, uh, dat over een uur en twintig minuten de wereld vergaat. Ja, en die staan daar dus dan als een soort van uh, ramptoerist. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> zeg maar, in het zuiden van uh, Mexico uh, wonen veel Maya's. Hoe, hoe vinden zij uh, die hypes eigenlijk? Ja, nou, om te beginnen, de Maya zelf, die vieren uh, het einde van de kalender wel. Want het is voor hun uh, ook het, uh, de viering van het begin van een, een nieuw tijdperk. Ja. En over die hype zijn ze voornamelijk uh, verontwaardigd. Uh, want, kijk, hun voorouders die die kalender uh, hebben, uh, hebben samengesteld... dat waren astronomen, hele goede astronomen, wetenschappers dus... Uh, en uh, die zouden wat hun betreft uh, wat meer erkenning mogen krijgen. Terwijl ze nu met al die verhalen over het einde van de wereld uh, toch worden afgeschilderd als een soort uh, godsdienstwaanzinnige. Uh, Hoe komt het nou dat mensen het einde van die Maya-cyclus hebben gekoppeld aan het vergaan van de wereld? Ja, het is natuurlijk een ontzettend verleidelijk verhaal. Hè? Als, je, als je oude uh, ruïnestenen vindt uh, uh, waarop een, een, een kalender uh, ten einde komt... Het eerste verhaal uh, is uh, eigenlijk gemaakt door, uh, door romanschrijvers, uh, uh, Amerikaanse romanschrijvers. Uh. En één ding komt erbij, dat uh, de, de, het gebied waar dit allemaal speelt, daar is het al eens een keer eerder fout gegaan. Hè? De, de, de wereld is al een keer vergaan, uh, tenminste het leven op aarde, uh, het leven van de dinosaurussen. Aha. En dat was precies hier, op, op deze plek waar de, waar de Maya's uh, nog steeds wonen, dat een grote meteoriet uh, insloeg uh, 6 miljoen jaar geleden. Ja. Die een einde maakte aan het leven op aarde. Nou, als je dat koppelt aan uh, het einde van de kalender van de Maya's, ja, dan heb je al gouden ingrediënten voor een, uh, voor, een, uh, voor een lekker verhaal niet. Ja, een lekker verhaal. Nou ja, goed, we gaan het merken over een uur en twintig minuten. Correspondent Kees Zoon, dankjewel. Super. Okay. Yeah! R.E.M. met End of the World. Straks, de KNVB gaat na de winterstop nu echt hard optreden tegen voetballers... die protesteren bij de scheidsrechter. Het profvoetbal moet dan ook het amateurvoetbal tot voorbeeld zijn. Maar eerst uh, naar de AWB, daar zit Dennis mooi. Goedemiddag, Rick. Er staan nu 18 files, zo'n 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Um, dat is een stuk minder dan gebruikelijk op dit uh, tijdstip. En voordat ik uh, de plekken ga doornemen waar de meeste vertraging is... waarschuw ik nog eerst even voor mist. In Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland heb je daar last van. Dan staat er een kapotte vrachtwagen op de A16... vanuit Rotterdam naar Breda voor de Van Brie-Noordbrug. Vier kilometer file. De rechterreis ook is dicht. En er heeft ook een kapotte vrachtwagen gestaan op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Lexmond daardoor nog 3 kilometer file. En datzelfde geldt voor de A8. 28 van Utrecht naar Amersfoort. Daar heeft ook een kapotte vrachtwagen gestaan. Ook die is weg, maar tussen de Uithof en Den Dolder staat nog 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is kwart voor vijf. De KVB wil nu echt korte te maken met protesterende profvoetballers. Na de winterstop worden de regels strenger, vertelt de Voetbalbond. Ja, ze mogen niet meer protesteren in woord en gebaar tegen de scheidsrechter. Dat wil niet zeggen dat ze niet meer met de scheidsrechter mogen praten. Maar ze mogen niet protesteren.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 Ja, overtreding van de regel staat geel. Twee keer geel is rood. De KNVB doet dat in een poging om het geweld en het respectloze gedrag op de voetbalvelden terug te dringen. We praten over deze maatregel met Johan Dollekamp, voorzitter van de Landelijke Scheidsrechtersvereniging, de COVS. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Wat vindt u van dit besluit van de KNVB? Nou, elk besluit dat leidt tot terugdringing van de excessen moeten we natuurlijk toejuichen. Maar in feite is dit gewoon bestaand beleid. En dat had in feite al veel eerder gehandhaafd moeten zijn op deze manier. Is er in feite niks nieuws aan de hand. Eigenlijk uh, wordt het alleen maar aangescherpt in de zin van dat mensen nu eindelijk de regels gaan handhaven. Dat bedoelt u? Dat klopt. Ja. Mist u iets? Nou, ik mis uh, nog heel veel dingen, maar die slaan dan meer op het amateurvoetbal... In het betaald voetbal, wanneer men zo te werk gaat zoals nu de bedoeling is... dan denk ik dat we een klein beetje op de goede weg zijn... en dat onze jeugd, de pupillen die eigenlijk meestal een voorbeeld nemen... aan hun grote broers op, in het profvoetbal... dat die dan toch op de goede weg komen en ja. leren hoe men om moet gaan... en hoe men moet voetballen en hoe men zich heeft gedragen op de voetbalvelden. Ja, Dus de filosofie van de KNVB van de profvoetballers moeten het goede voorbeeld uh, geven... Dat, dat, dat moedigt u aan? Dat juichen wij ten eerste toe. Ja, maar u zegt ook, uh, voor de amateurvoetballers hadden er eigenlijk ook nog wel wat maatregelen genomen mogen worden. Ja, zeker. En ik neem aan dat wij binnenkort een uitnodiging van de KNVB krijgen om daar samen over te praten. Wij hebben een aantal voorstellen om tot verbetering te komen. Die Zoals? Die hebben wel wat geld, maar die kunnen ook leiden tot uh, een aanzienlijke verbetering en een terugdringing van de geweldsdelicten. Waar denkt u dan aan? Nou, wij, op dit moment zijn er heel veel clubscheidsrechters actief op de Nederlandse voetbalvelden. En, en een groot deel van die amateur die hebben geen officiële scheidsrechtersopleiding gehad. Die zijn van de, achter de afrastering weggehaald. En, en die hebben ervaring opgedaan met pupillenwedstrijden... en zo juniorenvoetbal in en de senioren in. Maar de spelregels beheersen doet een aantal van hen nog steeds niet. Aha, dus daar moet in geïnvesteerd worden, vindt u? Ik vind dat daarin geïnvesteerd moet worden. In feite zou... Elke scheidsrechter die een wedstrijd leidt de bosopleiding, basisopleiding scheidsrechters moeten hebben gevolgd. Ja. Ik als leek snap niet zo heel goed waarom deze regels nu alleen voor de profvoetballers sneller, strenger gehandhaafd worden. Waarom niet ook gelijk voor de amateurvoetballers? Begrijpt u dat? Op, op dit moment uh, is het zo dat uh, het betaald voetbal met alle betrokkenen heeft overlegd en ik neem aan dat amateurvoetbal dat nog gaat doen. Uh -huh. En daar zijn wij uh, ongetwijfeld ook een gesprekspartner, maar daar zullen ook de de oefenmeesters van de amateur uh, oefenmeesters zullen daarbij betrokken moeten worden en zo nog enkele partijen meer. En... Ik denk dat dan de KNVB amateurvoetbal pas naar buiten kan treden. Maar ja. ik vind wel dat het erg lang duurt. Ik kan me dat voorstellen. Merken uw leden eigenlijk al een gedragsverandering bij spelers op het veld... sinds dat beruchte incident in Almere? Nou, we hebben eerst natuurlijk het voetballoze weekend gehad. Mm -hmm. En daarna is het een heel af weekend geweest en bekervoetbal. Dus het is minimaal gevoetbald. Maar ik heb wel geconstateerd dat in de week daarna... in Arnhem en weer alweer een excess is geweest met de scheidsrechter... die ook een tik heeft opgelopen. Dus dat En veel helpt het nog niet. Nee, goed. Misschien dat de KNVB dadelijk met andere maatregelen... ook voor het amateurvoetbal gaat komen. We zullen het afwachten. Johan Dollekamp, dank u wel voor uw reactie op de maatregelen van de KNVB. Graag gedaan. En intussen in de studio is Marco Verhoef, onze weerman. Marco, ja, de grote contrasten vandaag in het weer, hè? Ja, het was uh, behoorlijk divers inderdaad. In uh, Zeeland is het bijna 10 graden geweest. Ik heb uh, net nog even gekeken, maar volgens mij hebben we het op een tiende graad na net niet gehaald. En dat staat natuurlijk in schilcontrast met de temperaturen onder nul die we in Groningen tegen zijn gekomen. Dus ja, op een heel klein landje, je praat over 250, 300 kilometer, een verschil van 10 graden. Is dat, is dat veel, vaker gezien? Nou, het is, is vrij veel. Kijk, normaal gesproken uh, komt er dan warme lucht aan. En dat overspoelt Nederland en uiteindelijk bereikt dat dan ook Groningen. Uh, en het gebeurt niet zo heel vaak dat zo'n scheidslijn tussen die kou en die warme lucht tot stilstand komt. En ja. dan dus bij, uh, bij Nederland blijft liggen. En blijft die, die scheidslijn ook dit weekend liggen? Nee, die krijgt een zetje. Morgen in de loop van de middag. Dus tot die tijd blijft het in het noorden van het land nog winters... met af en toe wat sneeuw. Uh, morgenochtend is het op veel plaatsen toch wel droog... Maar wel aan de bewolkte kant. En morgenmiddag gaat het dan echt hard regenen van het zuidwesten uit. En dat is het uh, uiteindelijke zetje wat dus ook de kou uit het noorden gaat verdrijven. Dat kan nog even gepaard gaan met ijzel, maar daarna is het ook daar gewoon zacht. Dus het wordt gewoon wat zachter, geen witte kerst? Uh, nee, nee. Zondag 11 graden op de thermometers in Nederland. Dat is dan gemiddeld. Dus misschien op een enkele plek nog wel wat hoger. En dan na het weekende richting de kerst, gaat de temperatuur wel wat omlaag. Uh, maar het blijft verre van winters en het is nog steeds licht wisselvallig. Marco je dankjewel. Goed, door uh, met het nieuws. Uh, geen celstraf, maar taakstraf voor de directie van Chemiepak uit Moerdijk. De rechtbank acht bewezen dat de drie mannen schuldig zijn aan het uitbreken van de grote brand op 5 januari 2011. Ze stonden toe dat hun medewerkers overtredingen begingen en op de binnenplaats werden door ruimtegebrek zeer gevaarlijke stoffen opgeslagen die eigenlijk in speciale ruimtes bewaard hadden moeten worden. Het Openbaar Ministerie had tot vier jaar cel geëist. Aan persrechter Kees Wallis de vraag waarom de rechtbank daar niet in meegaat. Ja, daar heeft de rechtbank uitgebreide overwegingen aan gewijd. De van justitie had dus forse zelfstraffen geëist. Maar de rechtbank komt daar niet aan toe... omdat de rechtbank naar twee dingen eigenlijk gekeken heeft. Enerzijds de personen van de verdachten die geen strafrechtelijk verleden hebben... en eh, die ook niet met eh, echt scherp toezicht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 Waar de verdediging erg op heeft gehamerd... is dat de man die de daadwerkelijke brand heeft gesticht... door met een gasbrander in de weer te gaan... dat die um, gegarandeerd is door het Openbaar Ministerie... dat hij niet vervolgd zal worden, ook al heeft hij die brand gesticht. Verdediging zei dat kan niet, dus niet ontvankelijk. Um, hoe heeft de rechtbank hierover geoordeeld? Nou, de rechtbank vindt dat de officier uh, een zekere vrijheid heeft... om te bepalen wie wel en wie niet uh, vervolgd wordt... De officier heeft volgens de rechtbank de vrijheid om een regeling met deze persoon te treffen. Door hem dus immuniteit, zoals dat heet, te garanderen. Door te zeggen van jou gaan wij niet vervolgen. En de verdediging is niet in de belangen geschaad omdat deze persoon op de zitting uitgebreid is gehoord en door de verdediging zelf... maar vooral natuurlijk ook door de rechters... waardoor de rechters zich ook een oordeel konden vormen over de vraag van... nou ja, is het hier niet zo dat uh, iemand uh, anderen er, laat ik maar zeggen, uh, bijlapt? En eh, er was ook een beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel Er was gezegd van ja, hoe kan het nou dat je in een bedrijf deze man niet vervolgt en leidinggevende wel. En daarvan zegt de rechtbank, dat is nu net het kenmerkende verschil. Dat dit gaat, de vervolgden zijn de leidinggevenden binnen het bedrijf. En dit was een uitvoerend medewerker. U hoorde persrichter Kees Wallis, verslaggever Karin Alberts sprak met hem. is more Van Adel, hoor u. Straks in het NOS Radio 1 Journaal vanaf 5 uur. Het einde der tijden in het Franse Bougarouche. En de animatiefilm die voor altijd de standaard zette voor alle films in dat genre is 75 jaar oud. We hebben het over Sneeuwwitje van Walt Disney. Maar eerst het NOS Journaal van 5 uur. Graag tot zometeen. Vanavond, BNN Today. Als er gezongen wordt, ja. dan houdt de presentator, actrice, ja. DJ, zijn mond. Zo, pijnlijk! Dus. Vanavond om half negen op Radio 1. En hij is groot, zijn bombastisch en internetprofessor Tim Hofman kijkt een beetje moeilijk. Ik heb bijna mijn broek geplast. Ik vind niet zo leuk. Luister en kijk mee op Radio 1.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.